De Egyptische interim-president Mansour heeft een commissie benoemd die onderzoek moet doen naar de schietpartij in Cairo bij de kazerne van de Republikeinse Garde. Bij die schietpartij kwamen vanmorgen zeker 42 mensen om het leven en vielen meer dan 300 gewonden. Het waren bijna allemaal aanhangers van de afgezette president Morsi. Mansour heeft diepe spijt betuigd met de slachtoffers. Hij sluit zich aan bij de verklaring van het leger... waarin staat dat de militairen zich verdedigden... tegen een aanval van Morsi-aanhangers. Aangenomen wordt dat Morsi in de kazerne wordt vastgehouden. Inspecteurs van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie... en het Internationale Monetaire Fonds... hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen voor Griekenland. Wel waarschuwt de trojka voor de onzekere economische vooruitzichten van het land... Goedkeuring van de trojka maakt de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma aan Griekenland. De politie heeft vorig jaar ongeveer 5% minder misdrijven geregistreerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het ging in totaal om ruim 1,1 miljoen misdrijven. In 2005 lag het aantal geregistreerde misdrijven nog op bijna 1,4 miljoen. Daarna zette de daling in. Het weer nog, veel zon. Het is 21 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Morgen verandert er weinig. Dit, was het en... Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat de politie niet op snelheid controleert. Simpelweg dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt. Tot zover de verkeers.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 Just be Zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Ooh, baby, I love Every day Het ritme van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. ZFM op 106.9 is Zon -Zee. Zandvoort en zomerhits. Zijn nam in de krant. Oh, oh, oh. rusten, ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regendals altijd, maar het regent en het regen, zonder stralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en is nog zeer lang. Hij was een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 And now I wonder If I could fall Into the sky Do you think time